Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon zee, Zandvoort. Een zomerhit. Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Alternative FM. Ja, die zomer. Nu wel hoor. was hem, de opening van deze Alternative FM op donderdag 29 september uh, het was wel heel fijn uh, wat dat er gaat, Afrika aan met uh, niemand minder dan uh, onze vrienden van uh, Leffield, inderdaad daar is de achtergrond ook um, is alweer een tijdje terug denk 12 jaar uh, geleden dat ging over uh, min of meer de millennium problematiek en dat dat ook uh, wat op Afrika uh, gevolgen zou kunnen hebben en daar ging dit uh, nummer eigenlijk min of meer over en Leftfield dat is een een samenwerkingsverband uh, van een aantal uh, vrienden die nogal aan het knoppen kunnen draaien zeg maar uh, ze kunnen er wat van en ja min of meer is dit uh, het eindresultaat uh, geworden en toen hadden ze gedacht van nou weet je wat dan gaan we die uh, hiphopper uit New York ook maar eens even vragen. Afrika Bambata. En uh, dat is dit nummer geworden. Circuleren ook wel wat uh, dingen van uh, YouTube, uh, min of meer. Dus daar uh, kan je het ook wel uh, op uh, terugvinden. Straks hebben we uh, twee telefonische bijwagens, eentje is van Ghana. ...om half negen gaan we erin de uitzending halen... ...als het gaat om uh, haar battle... ...sociaal... Uh, ...sociale media battle... ...om uh, ervoor te komen en te zorgen... ...dat zij misschien nog ergens... ...op 3FM... ...te horen zou kunnen zijn. Uh, de NS heeft... Uh, ...ja, het gaat om de festival tent... ...NS Festival Tent 3FM... ...daar uh, zit ze nog volop in de running... ...het gaat uh, wel goed... ...we moeten nog eventjes wel dat laatste setje geven eerlijk gezegd... ...dus dat uh, gaan we dan uh, straks doen... Om half en het radio debuut met een gedicht. Want vorige week hebben we het nachtverhaal van Jarre van Malta hier uh, ten doop gehouden. Volgende week is hij trouwens weer terug. Maar nu doen we uh, elke donderdag, uh, laatste donderdag van de maand. Elke laatste donderdag van de maand. Dan hebben we een ander. Dat is Susanne van Balen. Zij komt uit Haarlem en heeft ook een aantal uh, gedichten geschreven. Ja, en... Het is doodzonde als dat ergens in een, een of ander boekje ergens op zolder gaat verdwijnen. Dus ik had zoiets. En ik heb al wat dingen gezien op Facebook. Moet je een vriendje van er zijn. Dan heeft het zin. Maar ik denk dat het voor een breder publiek misschien nog meer ja, getoond en te horen mag zijn. En dat gaan we straks doen om ongeveer. Kwart voor tien. Tien voor tien. Dan heeft uh, Suzanne een bijdrage. De allereerste hier bij Autority FFM. En ik ga je vertellen. Volgende maand is ze weer terug. Dus de laatste donderdag van, uh, van de maand uh, zal ze dat doen. Ik geloof de donderdag in... Uh, oktober niet. De, ik las ook iets van... van ja, ze heeft uh, toevalligerwijs uh, ook nog kaartjes uh, binnengekregen van Patrick Wolff. Van, uh, dat, ja, daar gaat ze heen. Dus ik heb ook zoiets van... Ja, dan moet je er wel iets uh, aan doen natuurlijk. Ik uh, uh, krijg ook zo een uh, berichtje van, uh, van uh, Ghana. Die, uh, die uh, straks om... Uh, half negen te horen is. We moeten de groeten doen. Nou, dat zal ik doen. Dat zal ik zeker doen. Dus uh, het, is, het is weer donderdagavond. Ja, er de, de, de vliegt weer van alles en nog wat we voorbij uh, wat dat gaat. Uh, hij is ook nu weer te laat. Marcus van dan. Straks uh, zal hij weer uh, binnenkomen schuiven. En dan uh, gaan we gewoon even kijken of we daar uh, nog meer aan kunnen doen. Ook buitenlandse singer-songwriters komen hier aan uh, bod in Brits. Uh, hebben we vorige week uh, gehad. Maar ook uh, gaan we straks uh, weer, wederom weer aan Stefan Simmons uh, het een en ander doen. Want ja, hij... Komt in ieder geval naar Europa. In oktober, halverwege oktober, is hij in België. En daarvoor schijnt hij ook in Nederland uh, te huizen. En daar uh, zijn we mee bezig. Of het gaat lukken is vers 2. Daar hangt uh, van een aantal dingen hangt dat af. En als dat lukt, dan zou dat natuurlijk hartstikke mooi uh, zijn. Maar goed, uh, we gaan... Dit uh, is, Kijk, dat, dat vind ik nou leuk. Ik moet... Uh, uh, ja, nou, dat ga, ga ik ook wel doen. Dat... dat dat, dat, dat, dat, dat krijg ik krijg iets, uh, iets, iets binnen in, uh, in mijn eigen berichtenbox. Maar goed, ik zal uh, zo direct wel even gaan kijken wat het, uh, wat het precies is. Dat doe ik bij het volgende plaatje. En wat er uh, nog meer, al, wat nog meer uh, op, uh, op pad komt. Ja, het is een gekke dag geweest. Uh, het boek van uh, Margot de Messe is uh, ten doop uh, gehouden vandaag. En uh, daar was ik bij. En dan mag je met iemand praten die ik dan maar vergelijk uh, in de muziekindustrie met bijvoorbeeld... Ja... Uh, iemand die bijvoorbeeld uh, de carrières van Ilse de Lange of Sabrina Stark in de Stijgers hebben gezegd. Maar dan op het schrijfgebied. Dus daar heb ik dan meestal aan het praten. Dat vind ik, uh, vind, ik toch wel, uh, vind ik toch wel grappig als je op een gegeven moment uh, daar uh, staat. Het boek van Marco de hij trouwens Vriend en Vijand voor de literairen onder ons. Uh, lijkt mij een zeer uh, belangrijk uh, boek. En hij heeft dit uitgebracht bij uitgeverij De Geus. ...dan zeg ik eventjes erbij... Het is, een, ...het is een gerenommeerde uitgeverij... ...waar onder andere ook Charlotte de Tex... ...een meervoudig gouden stropwinnaar... ...en bijvoorbeeld Kader Abdolla zijn boeken uitbrengt. Daar zit dus Marco de Mes uit Zandvoet gewoon ook bij. Nu gaan wij even weer fijne muzikale dingen doen... ...want literair is iets heel anders... ...maar misschien is dit ook wel een klein beetje muziek... ...met een literair randje, zou je bijna kunnen zeggen... Gaan met The Execution I'm going oh to get yeah yeah I'm going to get a ball, I'm going a ball, I'm going a ball, I'm going a ball, I'm going to get a ball, I'm a ball, I'm going a ball, I'm going a I'm to get a ball, I'm going a ball, I'm going a ball, of going a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a En je bent er weer. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat was de, de vertraging dit keer? Ja, ik was op ja, ja. tijd. Kijk, uh, ik kom schijn... dus op tijd van het werk. Ik zorg dat ik op tijd thuis ben. Ik zorg dat ik zelfs lopend hierheen zou kunnen komen. Ja, en toen, ja, en toen hadden we wat problemen met mijn eigen machines. Die onder andere altijd ja, Altefem omhoog houden. Uh, oh, altijd. Oh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, een van mijn collega's was zo vriendelijk om de IP's te verwijderen aan andere klanten toe te wijzen. En Die, die moest je... ik weer even terugvechten. En die heb je nu teruggevochten? Ja. En doet en het doet het ook allemaal. Ja. Dan is het heel fijn. Dus we hebben weer website, e-mail, alles erop. Ah, en ah, Oké, okay. dat, dat lijkt me wel heel verstandig. Want anders dan, uh, zit ik hier reclame te maken voor. Uh, ja, voor iets niet uh, werkt. Jan met een jammer, jammer korte pet hier in ieder geval. Ja, en aangezien ja, en wij niet alleen zeg maar, uh, voor Zandvoort en omstreken zitten, uh, we zitten ook uh, voor uh, daarbuiten. Dus dan uh, ja, op, we een op een livestream. op een livestream, inderdaad. En dan moeten we dat soort uh, middelen gaan gebruiken. Ja. En waarom is dat dan belangrijk? Uh, omdat we dus ook uh, in den landen uh, een aantal aanhangers. Inmiddels uh, beginnen te krijgen. Nog, nog niet uh, op Facebook. Ja, waarom nog ik like niet op page Facebook. In ieder geval. En, uh, wat, dat gaan we straks aan Ganna wel vragen. Of die uh, toevalligerwijs nog eventjes. Uh, even. Nog wat vrienden page even willen inschakelen. schakelen. Ja, dat heeft ze nog niet gedaan. Dus het valt een beetje vies. Ja, tegen, dat gaan we, we natuurlijk niet goed komen. We gaan er dus belgen. We gaan maar er dan over moet eerst liken. Een, een minuut over, acht gaan wij dat, uh, over acht minuten gaan we dat uh, doen. Dan gaan we eerst even vragen hoe het zit. En dan gaan we gelijk ook meteen zeggen. Van, uh, je mag onze pagina ook wel even leuk vinden. Ja, je kan natuurlijk ook wel tegenoverstellen. Maar dan even je vrienden erbij uh, betrekken. dan uh, wordt het helemaal een leuk verhaal. dus uh, <laughs> dat is, Maar ja. uh, ik, ik, ik moet je net zeggen. Dat was wel leuk. Ik uh, kondigde dit, uh, dit uur al aan. Ik was bij de boekpresentatie. Of de boek uh, min of meer uh, ja, uh, van Marco Temes zijn nieuwe. Vriend en vijand. Kijk. Daar was ik bij. Boeken. Uh, niet ja, mijn ding. Uh, wat, wat heel erg leuk. Ja, uh, dit is een roman. En ik, ik, ik sta daar met een, met een literaire agent te praten. En die kunnen we vergelijken met iemand uit de muziekindustrie. En dat is de manager van bijvoorbeeld Nicole Bus, van Sabrina Stark, van Suus de Groot. En volgens mij datgene wat ik nu rechtstreeks voor op mijn scherm heb. Nee, die niet. Die niet. Maar... Die niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Deze ik, als je nou honderd iets probeert te geven. Ja, maar deze man heeft dus wel gewerkt met bijvoorbeeld Monique Mijnals. Die ook bij bijvoorbeeld uh, een programma als uh, Vrije Geluiden, dacht ik, uh, te zien was. En uh, bij, uh, bij Radio 6, dat schijnt een, uh, een beetje een wat zwart muziek georiënteerde zender uh, te zijn. Mm -hmm. Hij is sessie maar hij maakt ook nu uh, zijn schreden als solo -muzikant. Het, uh, ja, geef er een oordeel over. Of geef er een, Nou, een oordeel niet. Maar geef er een mening over. Dan zeg je van... Nou, uh, dit is uh, drie, uh, drie keer ruk. Maar uh, ik vind van niet. Ik bedoel, uh, dat, dat, is mijn, dat is mijn idee uh, erover. Uh, maar goed, uh, hij heeft, uh, vorige week hebben we hem uh, gedraaid. En dat heette The Meeting. Dat is een uh, part one. Het schijnt ook een part 2 te zijn. staat ook hier op die, uh, die muziekplayer van hem op uh, zijn eigen website. Uh, maar ik was toch een beetje aangenaam verrast door een ander nummer van hem. En dat nummer dat gaan we nu even luisteren. Uh, het uh, komt uh, van, uh, van zijn website. Marco Pattiwal. Ik geloof dat het een Indonesische jongen is, van afkomst, En hij uh, heeft, uh, wat dat er gaat, uh, uh, toch uh, een hele bijzondere opvatting over muziek. Uh, ik denk dat hij zelfs in staat is om hier akoestisch zelfs te kunnen spelen. Want dat, uh, dat laat hij met dit uh, nummer wel heel duidelijk uh, blijken. Het nummer dat heet... Happy. Nou, dat zijn we wel, denk ik, vanavond, toch? Ja, hoor. In the beginning I thought, how could I get away? In the beginning I thought, how can I make myself... Through the days Ten minutes ago I had to wave my touch To wave my face I called up a friend I told him nothing necessary With this phone call I made myself return On planet earth I made myself return To the night. En wat is het nou uh, leuke aan. Uh, vanavond uh, zit zij in de, de halve finale van de grote prijs van Nederland. Daar kunnen we niet bij zijn. Maar goed. Suus heeft wel ons pagina leuk gevonden. Kijk, ja, wow, wat En voordat ik die andere schuif open doe, kunnen we wat tegenoverstellen. Ja, dat, eerst die pagina leuk vinden, uh, we, uh, dan schuif open. Uh, uh, uh, ja, maar dan zullen we toch eerst die schuif over moeten zitten. om het antwoord te, te mogen weten. Ganna, goedenavond. Goedenavond, Ja. Ja, uh, je, je hebt onze pagina nog niet leuk gevonden? Is dat zo? Ja, Alternative Event. We hebben een eigen pagina en jij staat er nog niet bij. Ja, oh, nee, dan moet ik het even doen. <laughs> is, uh, euh, nou, we hebben je niet zomaar in de uitzending uh, gehad. Uh, het, het heeft uh, twee redenen. Uh, de, de eerste is denk ik wel de meest belangrijke en de tweede, daar gaan we het zo direct nog even over hebben. Uh, de eerste reden, dat is ja, de belangrijkste, zeg ik altijd maar. Uh, de, er is een sociaal media battle aan de gang. Het heeft wow. met de. NM festival te maken maar uh, er is nog uh, wat ruimte om nog te stemmen geloof ik toch klopt ja ja het is nog de, uh, twee weken nog aan de gang hoeveel twee dagen twee weken twee weken ja, ja uh, je stond heel ver achter je stond helemaal onderaan toen <laughs> stonden er ineens een paar vrienden op uh, Onder andere een uh, vriend die ik net ook gedraaid heb, uh, Marco Patiwal met uh, ah, ja, Happy. Dat nou, ja, ja, Die, die, die heeft uh, zich ook nog, uh, geloof ik, uh, met een aantal vrienden in de strijd uh, gegooid. En ik denk dat daar uh, wel heel wat stemmen vandaan zijn gekomen. Ja, ja. Je nee, was zo gek. Er zijn heel veel vrienden geweest die uh, veel tijd in, ja, die in hebben gestopt om het uh, stemmen aantal omhoog te krijgen. En dat is ook gelukt. Ja, dat wat, hartstikke mooi. ja want uh, het, uh, het ontloopt elkaar niet gek veel hè? met degene die een paar stemmen voor je staat. Nee, nee, het is nu volgens mij de laatste keer dat ik kijk, drie stemmen. Dus, dus uh, we blijven een beetje om elkaar heen draaien. Het moeten er meer worden in ieder geval. Het uh, moeten er uh, drie stemmen meer. Dat moet toch wel te lukken zijn, denk ik. Ja, we hopen het. We gaan ervoor. Ja, uh, Heb jij ook uh, gezegd dat jij vanavond hier in deze uitzending zat? En dat er ook mensen zijn die zeggen van nou, dat moeten we dan even horen op de livestream? Uh, ja, ik heb het wel tegen mijn succes. Uh, wat bedoel je tegen de organisatie? Of bedoel nee, je nee, nee, nee, ben je vrienden. Dat daar gaat het even. Oh, okay. ik ben wel tegen een deel, maar niet, nog niet tegen allemaal. Nee, oké. Okay. Uh, nou even in het kort, waar gaat het uh, precies om? Want uh, je hebt stemmen nodig om op 3FM te komen. Deels, ja, het is een website die is uitgeschreven door uh, Radio 3FM en de Nederlandse Spoorwegen. Ja. Yeah. En die hebben samen uh, een, een, een, de vier bands genomineerd voor de titel NS Festival, waaronder dan uh, ik en mijn uh, beentje. Ja. Yeah. En tussen die vier bands uh, is er dus een soort van social media uh, ding losgebarsten met als bedoeling dat uh, de band die het meest uh, genoemd wordt bij, dus het NS Tryout Festival, waar we ook alle vier optreden, ja. uh, door heel het land uh, die dat meest genoemd wordt en de meeste stemmen krijgt, die wint dan de titel NS Festival Trend en die mag dan optreden bij Giel Belen en... Um, dat ja, wat, soort dingen. Ja, want daar noemen we het voor. Dat we jou bij Giel horen. Uh, nou weet ik toevallig dat ik Giel... Uh, ik kom hem tegen... Bij de finale races kom ik hem tegen en dan uh, zal ik hem wel even wat uh, in zijn oren fluisteren. Ja, graag. <laughs> en dan zal ik ook zeggen van wat hij gemist heeft, in ieder geval. Dus, uh, <laughs> maar goed, uh, zover is het nog niet. Uh, we kunnen nog eventjes uh, doorstemmen. Uh, uh, het is niet alleen op Facebook, maar ook op andere sociale media. Waar, uh, nou waar ja, dat, dat, is, dat is nu afgelopen, zeg maar. Want het was ook op Twitter en op YouTube. En um, dat is nu voorbij. Dat, maar de, op Facebook staat er. Een poll op uh, www.facebook.com slash Nederlands Spoorwegen mm -hmm. Daarop is een pol en daarin kan nog gestemd worden tijdens het festival Dus we, we treden nu ook op op het festival en dan wordt er ook op omgeroepen dat iedereen die naar de optredens komt ook stemt en ja. uh, nou, het is de bedoeling dat we tijdens op het festival ook nog zoveel mogelijk stemmen en blijven verzamelen ja. Uh, het, het kan natuurlijk nog veel harder gaan Als jij uh, je vriendjes ook nog uh, uh, attendeert op het feit Dat wij dus een pagina hebben op Facebook Want mm -hmm. dan kunnen we dus weer Meer reclame maken Waardoor jij misschien eventueel weer Meer stemmen zou kunnen krijgen En daardoor misschien weer een extra kans zou kunnen maken Om bij Giel uh, tussen 6 <lacht> en 10 op de radio te komen <lacht> nou, ik vind Kijk, dat een uh, deal. <lacht> Het is ook een mooi promotiepraatje hè? Ik bedoel Je hebt hem goed in elkaar gegeven Ja Marcus is er ook bij. Uh, ik, ik zit nog steeds met genoegen te denken aan het, uh, aan het moment dat jij hier uh, ook nog uh, vier nummers uh, of vier of vijf nummers had uh, te spelen. Uh, uh -huh. Want uh, ja, even daarop voortbedurend, Zijn dat uh, ook de nummers waar jij 2 oktober ook mee gaat uh, optreden? Uh, dat is ook. Ja, ik, ja. Uh, de, ik bepaal altijd ook liedjes. Ik speel vlak voordat ik het podium op maar oh. het zou goed kunnen dat het uh, dezelfde liedjes zijn. Ja, dat is een mooi bruggetje, hè? want uh, 2 oktober dan, uh, dan kunnen we je zien, maar je bent niet de enige, ja. geloof ik. Nee, 2 oktober is de avond, zondagavond en dan is er in de Panama in Amsterdam een singer-songwriteravond. Mm -hmm. En er treden volgens mij vier singer op, uh, waarvan ik uh, de eerste ben. Om 8 uur begin ik. Jij bent de eerste? Ja, ik open de avond. Oh, ja, eh, ik, sta echt in nee, ik sta echt in twijfel. Dus, eh, kijk, het, eh, je zit eerst op een modaal eh, voetbalveld. Hè. Uh, dan moet ik het verslag uitwerken voor uh, mijn opdrachtgever, het dagblad Kennemerland. Nou, voordat ik dan weer daar weg ben, het, het zou kunnen. Dus ik, ik, ik, ik ga mij niet op vastpinnen. Als, je nou Als jij de eerste bent, in ieder geval, dan... Uh, ik, ik beloof niks. Nou, wat je ook kan hoor. Dat mag niet. Dan, ook ah, ja. ok oktober, dus op een donderdagmiddag, dan oh. spelen we voor de NS Tour op het prijsstation Amsterdam Zuid. Oh. En um, als je dan kan, dus met band. En, ja. uh, en dan is, gaat het ook nog om, want hoe meer publiek er staat, hoe meer kansen we hebben om weer bij Giel te spelen. Juist, en nog uh. makkelijk bereikbaar ook. Ja! Nou ja, dat is het zeker Maar waarheid niet dat wij op donderdag 13 oktober ook nog een uitzending hebben, waarde vriend uh, Ja, gewoon <laughs> dus, oh, uh, die trui wat harder laten rijden Wat zeg je, Ganna? Dat is avond, toch? Ja, dat weet ik, maar uh, weet ja. ik zit hier allerlei dingen op te werpen en, uh, ondertussen. Maar goed, het gaat er dus <laughs> om uh, dat jij morgen of uh, zondagavond in ieder geval uh, Samen met Rebecca Ling, Kelvin Muys, zeg ik het zo goed? Oh goodness, ik weet het niet. Nee, je weet het niet. Nou goed, uh, Lola Green en Peersa, dat zijn de anderen uh, die ook uh, op gaan treden. En jij natuurlijk. Uh -huh. En uh, dat is om 8 uur, begint het, met uh, jouw uh, optreden, met de band. Zei je dat? Yes. Ja. Nee, hey, dat, dat is solo, dat is een Oh, helemaal in je ja. eentje. Oh, helemaal in uh, je leuk. ja. Nou, dat, dat, dat, dat zijn echte singer-songwriters natuurlijk, hè? Yes. Dus uh, dan uh, kunnen we hier in ieder geval uh, aanschouwen. Panama, Oostelijke handels Canada nummer 4, entreeprijs 6 euro. Nou, yes. voor die 6 euro's, je zou bijna zeggen 6 euro'tjes. <lacht> Weet je, dat kun je daar niet laten liggen. In ieder geval, uh, wil je En bovendien, als er dan mensen zijn die dan uh, jouw warm hart toedragen, gelijk op Twitter, huis en op Facebook gewoon lekker stemmen. Precies, en, uh, als, want ik heb een gastenlijst en ja. daar hebben we ook nog heel veel plekken voor. Dus als er mensen zijn die ga, nu al weten dat ze graag willen komen, ah ja. dan kunnen ze mij even via Facebook of Twitter een berichtje sturen. En dan zorg ik dat ze op de gastenlijst komen. Ja uh, voor jullie. <laughs> Helemaal goed. Uh, ik ik, ik uh, vond het wel weer even heel erg leuk dat we je even in de uitzending hadden. Want uh, we gunnen je het uh, van harte om uh, straks uh, bij 3FM uh, op de radio te komen. Ja, of... nou dankjewel. Ja, we hebben wel gestemd. Ja. Ook dat. Tof. En uh, speciale groeten van een goede vriend van ons, uh, ook van het radioprogramma Ronnie Verschenkoff. Ah, nou, heel speciale groeten terug. Ja, nou, als hij zit te luisteren... Ik, ik, ik, ik, misschien dat ik zo in één keer... Poem, een berichtje krijgen van hem. En dan zei, ja, ik heb het goed. Weet je? <laughs> Zoiets. Uh, goed, dank je wel... Voor, voor, uh, voor je toelichting. En uh, natuurlijk ja. zullen we... Uh, horen wat het uh, finale oordeel is... Van de jury. En of het uh, inderdaad jou gelukt is om... Uh, op 3FM te komen. Yes, yes nou, ik uh, laat het weten. Uh, ken jij een... Liedje dat bestaat uit 10.000 liefdes <laughs> Ja, dat ken ik Ja, nou, laten we daar maar eens nu naar gaan luisteren Zo, so, top, cool. <laughs> dank je Oké okay. 10.000 lovers she has in her hand But she throws them all away 10.000 lovers Want to be her man And she don't know what to say She knows that she could have that But she knows she's got to choose Cause her boyfriend knows she has sought But that just ain't no good Ten thousand lovers she found on her way When she was searching for men Ten thousand lovers and she ran away way that they just don't understand they don't know that she has chosen All I can do is looking at you, your pretty legs, and your hairdo, how oh, you hold your glass, how you smoke, you smoke, you and me together. of my life guests in the house. Hello, everybody. mogen spelen. Gaat daar wel verandering in komen. Want, ja, uh, We hopen ze nog ergens in oktober. Nog hier uh, naar de studio uh, te krijgen. En dan is het uh, wel de bedoeling. Dat, uh, dat ze met, die, uh, met dat album eventjes nog langskomen. Om het een en ander over te vertellen. Dus uh, er is al wat e-mailwisseling geweest. Uh, het hangt er nu nog even om, om, uh, om een afspraak. Uiteraard ze, uh, is deze band uh, druk bezet. Er staan al uh, wat artikelen in, uh, in de krant. Uh, eentje in het Halens Dagblad heb ik gezien. En één in de pers. Dus uh, het zegt al iets over de krachten uh, van deze band Housers. En zo hebben we er straks nog één. Ik heb hem ook op mijn Facebook uh, geplaatst. Uh, van uh, twee singer-songwriters die ik al uh, in de voorrondes van de Grote Prijs heb uh, gesproken. Chris Kok en Donata Kramars. Morgenavond uh, gaan zij een... Uh, een ja, een EP ten doop houden. Maar dan uh, loop ik een beetje op de zaken vooruit. Dus dat uh, bewaren we voor het moment dat we het nummer daadwerkelijk uh, gaan spelen. Uh, maar goed, uh, zij zijn wel onderdeel van die hele bijzondere band. We hebben vorige week al hebben we het uh, nummer al laten horen. En ik zeg eigenlijk erbij, het is ook geschikt voor... De wereld draait door. Dus dat uh, is... Ja, ik, ik blijf dat zeggen. Het is een typisch DWDD-bandje. Uh, die moet je gewoon even een minuut laten spelen. En dan denk ik van... Nou, dat zou zomaar een, uh, nou, een hit kunnen worden. Dat, dat, dat, dat gevoel, dat heb ik nou eenmaal. Uh, datzelfde geldt voor Houses. Nou, die hebben al in het uh, voorprogramma bijvoorbeeld uh, gestaan... bij uh, The Dazzle Kid in uh, De Melkweg dat gebeurde ergens in het voorjaar al en nu hebben ze in de kleine zaal van Paradiso hun EP nee, hun CD, een album release gehad en dat gebeurde op 19 september van deze maand, toen hebben ze dat gedaan, en trouwens komt nog veel meer aan wat dat er gaat, bijvoorbeeld het album van Ethereal dat is volgend jaar daar zijn de mannen mee bezig en hoe dat gaat klinken nou ik, ik, ik, ik, ik weet het niet hoor maar het zal, het zal heus een een behoorlijke ja, meer of meer een een, een een klap gaan geven, denk ik eerlijk gezegd. Het is een Behoorlijk, ja, behoorlijk geluid En ik, uh, de grap was dat ik op een gegeven moment zei van, nou, Ik zou heel graag wel een beetje Of iemand willen promoten bij Radio 1 Waarop ik het antwoord uh, kreeg van Ga je Ethereum bij Radio 1 onderbrengen nee, Nou als ik dat zou doen Dan denk ik dat ik uh, Dat Radio 1 niet zoveel luisteraars meer overhoudt Het, me het dus... zou een niet zo passende combinatie zijn Nee dat denk ik ook niet Maar het is wel erg heel leuk opgemerkt uh, Wat het dat, wat dat gaat Ik had wel even een YouTube linkje van Ethereal op ons MR2 forum gegooid Oh ja ja, en de mensen wonen wel een beetje hard. Ja? Ja. Ach, dat is toch wel heel erg raar, eerlijk gezegd. Maar goed, de smaken verschillen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, en niet iedereen vindt, is daar nou erg gecharmeerd van wat dat, wat dat gaat. Dus zo, zo gek is het dan ook weer niet. Ik zit er even te kijken, want ik zou iets van onze vrienden van de, van de Keizer Chiefs moeten, moeten gaan draaien. Maar ik zie dat het. 7 minuten voor 9 is. En ik weet niet of wij uh, daar uh, nou zo ver mee komen dat we dat kunnen draaien. Dan moet ik even kijken hoor. Dat is 3 minuten 55. Ja, dat is een beetje zonde, denk ik. Dus ik zit hier, eerlijk gezegd, ik zoek toch even een klein uh, nummer van, uh, van ongeveer 2 minuten. Yeah, dat gaat niet. Uh, ik ga je niet gewoon even de tijd erbij geven? Ja, dat, dat, dat is heel sympathiek. Maar dan, dan nog. Uh, Zet je gewoon onder ja, tijddruk, we zeggen. Wacht even, wacht even. Dan moet ik eventjes in mijn. Uh, oh jee. In mijn vers Kijk. Uh, deze vriend, Kashmir Hakim, die kunnen we wel even draaien. Dat is een uh, singer-songwriters ongeveer een minuut. Ik denk dat je uh, nummer 1 zal even moeten draaien, Marcus. Dat, uh, dat kunnen we wel even doen. Met alle liefde, maar je cd-speler is zo op, op, uh, op, op onze vrienden van uh, Rovolva. Ja, maar dat gaan we straks wel Hij even doen. Hij geeft nog gewoon niet meer terug. Niet uh, meer terug. Oh, ja, en Dan gaan we de mee andere mee toch, mee. Dan gaan we de andere toch de, Want de houses hebben we net gedraaid dus kunnen we, uh, Laten we eens even kijken uh, dit, dit is Kashmir Hakim uh, Er circuleert over hetzelfde YouTube uh, Trouwens ook iets van hem Marrakesh, ga kijken Want het is een heel mooi uh, nummer En dit uh, nummer dat is Angels uh, Dat is ongeveer een minuut Laten we eens even lekker luisteren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 Het is echt een heel kort nummer. Ja, en ook een heel leuke nummer, eerlijk gezegd. Eh, er is trouwens nog een korter nummer. Dat staat op eh, het EP'tje van Uber. Eich. Die duurt een halve minuut. Uh. Ja, dat is niet meer dan aankomst. Ja, nou, het is echt een halve minuut, meer is het niet. Maar oké, okay, eh, nu hebben we wel tijd om de laatste nog van dit uur te eh, doen. Hier zijn de Kaiser Chiefs tot aan 9 uur met I Predict a Riot.